Marjette Krol met het NOS Journaal. De Europese Commissie stopt 25 miljard euro in een investeringsfonds... om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen gezegd. 7,5 miljard euro daarvan is per direct beschikbaar. Ook worden de regels voor het verstrekken van staatssteun versoepeld. EU-president Michel zei na overleg met de regeringsleiders van de 27 lidstaten... dat de EU klaarstaat om alle mogelijke instrumenten in te zetten. De Europese Commissie past in verband met het coronavirus ook tijdelijk de regels aan... opdat luchtvaartmaatschappijen hun start- en landingsrechten behouden. Normaal gesproken moeten maatschappijen minimaal 80% van de afgesproken vluchten... daadwerkelijk uitvoeren om die rechten te behouden. En daarom vliegen de maatschappijen de laatste tijd op veel bestemmingen heen en weer... met vliegtuigen die door corona half leeg zijn. De KNVB besluit nog niet tot afgelasting van al het voetbal. Een woordvoerder zegt dat die beslissing voorlopig bij de lokale autoriteiten blijft. De Veiligheidsregio Brabant heeft vandaag besloten om de wedstrijden in Noord-Brabant tot en met maandag 16 maart te verbieden. Ook dancefestivals, concerten en carnavalsoptochten zijn in ieder geval tot en met maandag geschrapt. En vier voormalige onderhoudsmonteurs van Defensie mogen de werkelijke schade claimen... Die ze hebben geleden doordat ze tijdens het werk op NAVO-basis in Nederland zijn blootgesteld aan 6 verf. Die is kankerverwekkend. Defensie hanteerde een maximum schadevergoeding, Maar het gerechtshof in Den Bosch bepaalde dat de slachtoffers meer mogen eisen. Het weer later vanavond en vannacht wordt het in het noorden en midden langzaam droog. Het zuiden blijft nog ruime tijd regenachtig. Morgen overdag blijft die tweedeling bestaan. De wind neemt langzaam af en het wordt dan rond de 12 graden.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 Peaceful Radio Show 1376 hier op Sieve Zandvoort. We gaan beginnen aan 15 tracks. Waarvan van de eerste is Ross Christopher en hij maakte het album Alternate Future en dat is een nieuw album via het label Hard Dance Records en daar wordt het allemaal gepromoot. Daarna komt Emerald Web. Dat zijn de, dat is Cat Apple samen met haar vriend. Um, ik ben even zijn naam kwijt. En die hebben een... Een... Ja... Een album... Geremasterd... Re Remasterd... Soundtrack... Zo heet uh, het album. En daar hebben ze weer in een modern jasje gestoken. Dat zijn de twee nieuwe werkjes uh, voor vandaag. Um, en daarna natuurlijk nog de nodige... Zoals Michelle Corressi... Gezellig op uh, gitaar... Met short stories. We zitten inmiddels met de wat oudere weekjes in 2018... En The Strangest Day van David Wright, dat is elektronisch muziek, dat komt ook allemaal langs. Veel luisterplezier in dit programma, Peaceful Radio Show 1376. for listening to peaceful radio please visit my website starparody.com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 Hi, I'm Todd Boston. Thank you for listening to Peaceful Radio. of my heart a bittersweet sweet melody